Uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Amerika, de Amerikaanse stad Baltimore is een grote hijskraan aangekomen... voor het opruimen van de brug die afgelopen weken instortte. Dat gebeurde nadat een containerschip tegen een pijler botste. Bergingsbedrijven maken zich klaar om de wrakstukken op te ruimen. Door die wrakstukken ligt de zoekactie naar de vier nog vermiste wegwerkers stil. Eerder werd al wel twee lichamen geborgen. Komende week bezoekt president Biden de ramplek in Baltimore... Hij heeft ook een noodfonds beschikbaar gesteld. Een illegale car-meeting in Kuik heeft afgelopen avond voor een grote verkeerschaos gezorgd. Volgens het Brabants Dagblad waren er meerdere duizenden voertuigen aanwezig. Bij een car-meeting komen autoliefhebbers bij elkaar om hun meestal gepimpte auto te showen. De politie moest op meerdere plekken ingrijpen. Zo zijn onder meer de afritten van de snelweg A73 bij Kuik afgesloten. In Oekraïne zijn meerdere elektriciteitscentrales beschadigd door Russische raketten en drones. Het is de derde reeks bombardementen in vijf dagen. Volgens het Oekraïnse leger zijn zeker tien regio's in het westen en noorden van het land getroffen. De reeks aanvallen op het elektriciteitsnet begon vorige week in Zaporitsja. Daar werden de grootste waterkrachtcentrales onder vuur genomen. Alleen al in Kharkiv zitten 700.000 mensen regelmatig zonder stroom. Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs vindt het bijzonder walgelijk... dat er in Utrecht een nieuwe banga-lijst van studenten rondgaat. Hij noemt dat totaal onacceptabel en zegt dat er werk aan de winkel is in het studentenleven. In het bestand worden de jonge vrouwen beoordeeld op hun uiterlijk... en bij de namen staan ook seksueel getinte opmerkingen. Het weer vannacht regen en het koelt af naar een graad of acht... Morgen, vooral in het oosten zon, langs de kust is het grijs en druilerig bij een graad of 12. In de rest van het land wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht.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 Dat je morgen weer verder gaat, maar als je eenzaam of bang bent, zal ik er zijn. Kom als de wind die je voelt.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 Die dromen ons ontnomen, allang vervlogen in de nacht. Is er nog een eigenheid, Oh, is er slechts de slechtste eenzaamheid? Ach ja, we slapen zacht. Opnieuw beginnen, je weer beminnen. Mijn fantasie slaat veel te vaak op ons. Er zijn redenen in overvloed.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 We'll <laughs> be